10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederland zit al in een recessie. Dat zegt het Centraal Planbureau in zijn decemberraming. Verslaggever Peter Blok. De economie krimpt in 2012 met een half procent. Terwijl de werkloosheid stijgt met bijna 100.000 personen. En het overheidstekort, dat verbetert wel iets.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 De rekenmeesters van het kabinet denken dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 4,6 procent. Voor volgend jaar voorspelt het CPB een tekort van 4,2 procent. Dat is veel meer dan de 2,9 procent die het bureau op Prinsjesdag nog voorzag. In de raming staat verder dat de koopkracht volgend jaar een kwart procentpunt verder daalt dan eerder was voorspeld. Het CPB zegt dat het bij de vooruitzichten is uitgegaan van het zogenoemde doormodderscenario. De schuldencrisis wordt niet snel opgelost, maar er komt ook geen verdere escalatie. Volgens het CPB is pas in de tweede helft van volgend jaar kans op enig economisch herstel. Het verschil in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden wordt groter. Dat staat in een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... die adviseert minister Schippers. In het rapport staat dat de vooruitzichten op een gezond leven... verslechteren voor laag opgeleiden, terwijl die voor hoog opgeleiden stijgen. Een kwart van de ziektes komt door ongezond gedrag... als slecht eten, roken, te veel alcohol drinken en te weinig bewegen. Volgens de Raad ontbreekt een preventief gezondheidsbeleid. Zo vindt de Raad dat eten duurder moet worden om overmatig eten tegen te gaan. En er moet een zogenoemde vettax komen, een op slechte grondstoffen in voedsel. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de preventieve gezondheidszorg. De botercrisis in Noorwegen heeft geleid tot uitzonderlijk hoge prijzen voor het zuivelproduct. In sommige gevallen is al 350 euro betaald voor een pond roomboter. Begin deze maand werd duidelijk dat Noorwegen te weinig boter heeft voor de kerstdagen. Juist nu is de vraag naar roomboter enorm. Vanwege de vele lekkernijen die de Nooren met boter maken rond kerst en oud en nieuw. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie en op zuivel worden hoge invoerrechten geheven. De Noorse autoriteiten houden dan ook rekening met een levendige botersmokkel de komende weken. Dan het weer nog buien, stevige zuiden tot zuidwestenwind. In de kustgebieden is de wind stormachtig en ook zijn er zware windstoten. Vanmiddag minder wind, verder opklaringen en buien en 7 tot 10 graden. Ook morgen buiig en gemiddeld 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het oplossen van de files is het afgelopen uur toch nog vrij snel gegaan. Op de A16 van Rotterdam naar Breda loopt het nog vast voor de Van Brien Noordbrug 5 kilometer. Had te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De A28, Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en de afrit Maarn, 9 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd, bij de afrit Maarn is maar één rijstrook open. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.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 Of the game. Op 22 december is de uitreiking van de Stergouden Lucky Lookie 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenlookie.nl en stem. Kijk op 22 december half 9 naar Nederland 1. Let's call the heart of the game. Stel, er zijn twee mensen. De één heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld. De ander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 Nederland. Sven Kokkelman. Zelfmoord onder agenten is een onderschat probleem, zegt een politiewetenschapper. Het aandeel Ajax heeft dat last van de voortdurende soap rond de Amsterdamse voetbalclub. Bewoners van Christchurch, Nieuw-Zeeland, kunnen per bus het eerder dit jaar zwaar getroffen centrum van de stad bekijken. En dat is soms behoorlijk confronterend. Voor mensen die echt helemaal uh, uh, van streek waren... Van we hadden mensen verloren. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen, 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. De politieman in opleiding die zichzelf afgelopen vrijdag doodschoot in Almelo... was niet de eerste dit jaar. Volgens Jaap Timmer, hoofddocent politiestudies... bij het Centrum voor Politie en Veiligheidswetenschappen... waren dat er in 2011 al vier. Ook zegt hij dat politiemensen vaker dan gemiddeld zelfmoord plegen. Meneer Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel vaker is dat dan? Nou, voor Nederland weten we dat niet. We hebben het ook in een onderzoekje niet goed kunnen vaststellen... omdat het niet geregistreerd wordt... Maar de literatuur, en dan gaat het ook om recent onderzoek in landen om ons heen... ...laat zien dat het suicidecijfer onder agenten ongeveer twee tot vijf keer zo hoog is als in de algehele bevolking. Juist. En hoe komt dat? Nou, er zijn meer beroepen die daar verhoogd in voorkomen in dat soort cijfers. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan apothekers en tandartsen. Dat oh. zijn nou niet meteen heel erg lamentabele beroepen. Maar de oorzaak moet je dan vooral vinden in de beschikbaarheid van de middelen en de vaardigheid van die mensen om ze te gebruiken om zichzelf te doden. En, en hè, dan gaat het om verdovende uh, middelen en dergelijke. Hè. Dus uh, verdovingsmiddelen ja. bij tandartsen en, uh, en apothekers. Ja. En bij politiemensen is dat dus voornamelijk maar niet alleen uh, het vuurwapen. Juist. Exacte cijfers zijn er niet hè, nee. in Nederland. Uh, daar wordt ook door de politiebonden al geruime tijd naar gevraagd. Houd dat nou bij, dan weten we om wat voor cijfers het gaat. Ja. U hebt zelf in september nog een onderzoek gedaan. Wat kwam daaruit? Nou, daar kwam uit dat het eigenlijk... Uh, uh, ja, niet het wordt niet geregistreerd. Dat zeggen de korps ook. Dat, het, dat krijgen we terug uit de, de politieorganisaties. En uh, het cijfer dat wij naar boven hebben weten te tillen... Uh, daarvan weten we dus zeker dat het lang niet alles is. Uh, dat kwam op, uh, neer op een cijfer dat uh, ongeveer hetzelfde is als de algehele bevolking. Maar ja. omdat we weten dat we lang niet alles weten... Uh, is er dus alle aanleiding om aan te nemen dat het wel degelijk verhoogd is... Uh, maar bovendien uh, hoeft het niet per se heel erg verhoogd te zijn... om er toch gericht uh, beleid op te maken. Want landen om ons heen uh, laten zien, ook in recente jaren... dat uh, op basis van goed onderzoek goed beleid is te maken. Mm -hmm. Dat uh, politiemensen helpt om zich niet uh, van het leven te beroven. Dus die cijfers in die landen waar dus echt gericht beleid is gemaakt... die duikelen omlaag. En uh, ja, dat is vanuit het oogpunt van goede personeelszorg... Blijkt mij een heel goed idee. Ja, in België bijvoorbeeld doen ze dat wel. Hè? 19 zelfmoorden. Uh, maar nu is de vraag, er wordt al jaren om geroepen. Waarom gebeurt het dan niet? Nou, ik weet niet of er al jaren om wordt geroepen. Nou, in ieder geval, het afgelopen jaar is er meerdere malen. Uh, ja, er een beroep gedaan. Ja, er is meerdere maal over gesproken. Dat heeft ook aanleiding gegeven tot uh, een opdracht aan mij en een paar partners... om uh, een inventarisatie te maken op cijfers. Uh, maar we hebben dus vast moeten stellen dat van de 30 politieorganisaties die we hebben bevraagd... Er 28 een antwoord geven en 26 van die 28 antwoorden uh, luiden, uh, we weten het niet, uh, want we houden het niet bij. Nee. En dan doet men nog wel een poging om uh, wat gegevens aan te leveren, uh, ja. uit goede wil, dus ja. men bevraagt het geheugen van een aantal medewerkers. Ja. Maar systematisch weten we het dus niet. Nee, maar goed, er wordt natuurlijk al enige tijd, ik zeg het net, omgevraagd. U ja. hebt dit onderzoek dat u in september hebt gedaan uh, aan de minister aangeboden. In de hoop dat daar dan een vervolgonderzoek, of in ieder geval, he, dat de statistieken zullen worden bijgehouden. En wat ja. zegt de minister dan? Dat de minister heeft uh, gezegd dat hij uh, dat voortaan gaat registreren. Dat hij dat ook gaat organiseren binnen de nieuwe politieorganisatie. Ja. Maar uh, naar mijn bescheiden mening kun je niet goed registreren als je niet het verschijnsel beter kent. Uh, dus eigenlijk zou je dus nader onderzoek moeten doen op het niveau van wat waren de achtergronden, wat waren de omstandigheden waarom het allemaal gebeurde. Wat zijn ook de gevolgen uh, geweest, want u moet zich voorstellen dat politiemensen vaak in wat uh, ja, uh, nauwe teams uh, samenwerken met elkaar, elkaar goed kennen. Ook bij elkaar over de vloer komen, privé. En uh, uh, zo'n suicide in zo'n korps uh, heeft een enorme impact uh, ja. op, uh, op mensen. En uh, in sommige gevallen is echt aanwijsbaar dat het een spoor van suicides uh, wordt. Dus dat het een soort domino-effect uh, heeft. Juist, dus alle, alle reden dus om het wel bij te houden. Want dan kun je dus preventieve maatregelen ja, nemen. Ja, de landen om ons heen laten nou, zien dat dat heel effectief is. Juist, nou is dit uh, natuurlijk opnieuw in het nieuws gekomen door dat voorval afgelopen vrijdag in Almelo. Waar een ja. agent in opleiding een cashier doodschoten. Daarna zichzelf, een crime passioneel, heeft het veel van weg. Uh, en nou is nog steeds niet helemaal duidelijk of het met een dienstwapen is gedaan. Maar toch is de discussie al losgebroken, waarom nemen die agenten dan dat dienstwapen mee naar huis. Lever dat nou gewoon in op het politiebureau, stop het achter slot en grendel, dan ja. is dat alweer een, een soort van preventieve maatregel. Ja, nou in het algemeen vind ik dat ook een goede regel. S sommige korpsen hebben die regel uh, ook, uh, maar andere korpsen weer niet. Uh, wat dat betreft is er ook een merkwaardig soort beleidsvrijheid binnen uh, politie in Nederland. Nederland. Nou, dat gaat wellicht straks wel onder als er uh, Eén korps is, hè, Politie Nederland, maar euh, dan nog is dat natuurlijk geen garantie, regelgeving beïnvloedt maar in zeer beperkte mate het gedrag van mensen. Het zijn net mensen, zeg maar, die politiemensen. Um, en U bedoelt, als ze zelf moord willen plegen, nemen ze het wapen toch wel mee naar huis? Of ze nemen het toch inderdaad tegen de regels mee naar huis, uh, of ze stappen voor de trein en dan heeft er weer een machinist en ander personeel last van. Dus ja. voorkomen in de zin van goede personeelszorg is uh, waarschijnlijk... Uh, uh, veel waardevoller ja. en duurzamer. En, en uh, uh, ja, dan geef je ook als goede werkgever de mensen de kans om, uh, om, om te herstellen. En daar hebben we dus statistieken voor nodig. En die uh, zullen worden bijgehouden vanaf nu, zegt minister Opstelten van Justitie en Veiligheid. Althans, dat is de belofte aan u, toch? Uh, nou, heeft hij niet aan mij beloofd, maar aan de Kamer. Ja. Maar in het verleden zijn dat soort beloftes ook niet... Uh, nagekomen. Heel nagekomen. Dus nee. dat moeten we allemaal afwachten. Nee. Uh, maar registreren, als je, een verschijnsel registreren... ...dat je niet goed kent, ja. uh, heeft ook niet heel veel zin. Uh, dus ik voor om beide te doen uh, het, en ook goed nog te blijven onderzoeken, met name dan naar de achtergronden en zo, ja. uh, en ook beginnen met uh, van oké, okay, hoe gaan we dit nu voortaan uh, goed in de peiling houden? Ja, Timmer, hoofddocent politiestudies bij het Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen. Ik dank u wel. New Zealanders have woken to a tragedy unfolding in the great city of Christchurch. The earthquake that struck the Canterbury region.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 Bewoners van Christchurch, Nieuw-Zeeland, dus kunnen voor het eerst na de bevingen van februari, dus zo'n tien maanden geleden, per bus het zwaar getroffen centrum van de stad gaan bekijken. En dat is soms behoorlijk confronterend. U hoort een reportage van Petra van Asten, oud Cairo journalist en sinds 2,5 jaar inwoner van Christchurch. Sunday and Wonderful. Thank you so much. We're here to see what the CBD like inside the red zone and what they're actually doing in there, is seeing the buildings that are being taken down and what still have to be taken down. Thank you so much. I'm here um, just to go and see um, how our city is looking now and um, yeah, to move on, move forward. To move on you need to see what has actually happened and to come to grips with it. Um, There we go. Wonderful. Thank, Thank you, nice. you so much. Yay. Coins in the bucket Jane's good. I work around here, I work over at the school and I've been quite used to seeing lots of people nearby and going into the city and in, in my lunch hours and things like that and it's really hard to believe that there's actually no city there anymore. And um, it's actually quite strange because every city has a heart, doesn't it, and a soul, and ours is gone. So that's why I want to go in and just see. Pas als je met eigen ogen hebt kunnen zien dat je stad echt kapot is, kun je het accepteren en misschien je leven daarna weer oppakken. Dat zeggen Gigi en Marie en Lisa. Samen met tientallen andere mensen staan ze te wachten op de bus die ze voor het eerst naar de aardbevingen weer terug zal brengen naar het stadcentrum. Dat gebied staat hier bekend als de Red zone. I she want to go into the trap because it kind of pissed me off that people from around the world got to say my city and I didn't. Um so I actually just want to see for myself what's happening with my city because I've got to live in it and I'm staying and I'm not actually moving out. Donna's boss omdat de hele wereld via de televisie alles al heeft kunnen zien, maar zij woont hier. En ze heeft eigenlijk geen idee van de echte situatie. Tot frustratie van veel inwoners van Christchurch was het centrum tijden hermetisch afgesloten voor het publiek. Sinds vorige maand organiseert de overheid nu deze busritten. 13.000 mensen zijn al mee geweest. Jannie Tromp, vrijwilligster bij het Rode Kruis, is een van de organisatoren. Ik ben vandaag de coördinator voor de Rode Kruismensen op de bus... ...die dus de safety, de eerste hulp en de veiligheid op de bussen bijhouden. En hoeveel bussen rijden er op een dag? Uh, er rijden er zes en... Een bus gaat één keer per uur. De hele rit is ongeveer 40 minuten... en dan mensen van de bus af laten komen en op de bus weer laten gaan. Today you are going by bus into the CBD red zone. On the bus are two safety staff and the bus driver. You must follow their instructions. Er is een kans dat u de rit door het centrum niet overleeft. Op deze waarschuwing stappen de mensen in. Right, best efforts around safety. You can still be trapped or injured by an earthquake. Falling building or other significant. Or staan, dus not not If you wish to get off the bus, please let me know now. That's a clear message, isn't it? A very clear message. How do you feel about that? I actually feel alright because I was working when the earthquake happened and I could have been killed then. So this is actually no different than being in a supermarket or a mall when another one happens. So yeah, I'm fine about it. Wat zijn uh, de meeste reacties van mensen? Uh, wat ik zelf op de bussen gezien heb, is heel erg gevarieerd. Van mensen die echt helemaal uh, uh, van streek waren. Van, die hadden mensen verloren. Waren zelf, uh, ge, hadden zelf in een uh, gevallen gebouw gezeten enzovoort. En er zijn mensen die zijn gewoon puur nieuwsgierig. En er zijn anderen die hebben het gewoon nodig. Dank u Thanks very much. A broken city. A broken. It is very... somber. Yeah. Yeah. Devastating. Yeah. It's, it's like, wow, somber. And you dr you dr do drive around and start getting tears in your eyes, don't you? Ooh. A lot of rubble just everywhere and bulldozers and diggers and just trying to figure out what building was there and thinking, you know, I went into that building and... Now it's down, or something's happened to it, and everything like that. Is there a picture that will always stay in your head now you've been there? I'd say it'd be the Cathedral Square, you know, seeing that down and holes everywhere, and just birds being able to fly into it. Yeah, that's one of the pictures that would stay there. Morgen in Christchurch after the shock. Maanden na de zware aardbevingen ontberen de, ontberen de bewoners... nog altijd dagelijkse voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een supermarkt. Well, there's nothing here at St. Martin's. The supermarket's gone. Ja, dat is dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks heeft het aandeel Ajax van de beursgenoteerde onderneming... last van de voortdurende soop rond de Amsterdamse voetbalclub. Eerst nu in de humeur. Hier is Diederik Ebbingen. Eigenlijk was ik bezig om voor u een waterdichte analyse over de eurocrisis te maken. Maar ik word afgeleid door twee aantrekkelijke jonge vrouwen... die vlak bij me zijn gaan zitten met verse muntthee en een baby. De baby, tip, hoort bij de een en de ander is hoogzwanger. Die hebben dus allebei geneukt, denk ik nog. En dan hoor ik flarden van hun gesprek voel me echt prima, een stuk lekkerder dan vorige week. Toen had ik opeens een soort van stress of zo. Maar hij is nu ingedaald, hoofdje naar beneden. Echt helemaal top, ik ben er helemaal klaar voor. Heb je trouwens het kind van Isabel gezien? Die heeft echt een heel groot hoofd. Die is al 18 pond, 6 pond zwaarder dan Tip. Oh, Tip is echt een flirt. Kijk nou. Hallo, hi, vent. Hallo. Oh, het is echt een boef, hè? Eigenlijk wil ik helemaal niet meer werken. Isabel heeft drie kids op de crash. Vijf dagen echt veel te veel. Ik heb geen kind gekregen om elke dag tot acht uur te werken. Ik heb Tip twee dagen op de crash en zelfs dan voel je dat hij gestrest is na zo'n dag. Onrustig, huilen, niet eten. Hij voelt me zo schuldig. Echt aan relaxed Oh, ik moet er nog even niet aan denken, hoor. Dat mijn kindje naar de crash moet eerst maar eens bevallen. <laughs> nou, het is wel leuk, hoor. Dat ze dan met andere kinderen in aanraking komen. Ze pikken sneller dingen op, dat sociale aspect en zo. Ik ben wel iemand die het echt belangrijk vindt... dat dit met allerlei soorten mensen in aanraking komt. Ja, ik heb een crash gevonden met een natuurlijke speelplaats. Heel erg op natuur gericht. Baby's slapen buiten in de zomer als het mooi weer is. En dat vind ik wel goed of zo. Ook wel fijn dat Taco een dag thuis blijft. Dat vind ik ook echt heel belangrijk voor de band tussen vader en kind. Echt Heel relaxed. Kijk nou, hij zit zich te Stoppen en te kletsen, mooi is dat. Hé, en hey, jullie huwelijk, hoe loopt dat? Nou, uitnodigingen worden nu gedrukt. Echt super veel zin. Er wordt echt lachen volgens mij. Ja, ik heb gewoon zoiets van: moet gewoon relax zijn. Weet je wel? Ik bedoel, uh, ja. En jurk, ja, helemaal blij. En taco ook. We doen het gewoon samen hoor. Niet zo traditioneel. Vind ik zo ouderwet. Ze pakken ook heel gaaf. En de kerst. Na nou, kerstavond ben mama heel relaxed. Niet aan tafel en zo lekker spelletjes doen. Uh, eerste kerstdag lekker thuis met z'n drie. Dus ik had zoiets. Anders wordt het zo veel, weet je wel? Gewoon lekker relaxed. Ja, tweede kerstdag rond kerstdiner bij de hele familie van taco. Het is dus een beetje opzicht. Altijd van die gesprekken, weet je wel. Maar ja, goed, uh, kinderkamer is trouwens ook wel gedoe, vind ik, hoor. Arilex. Lex, een taco is niet zo handig. Oh, je moet eens bij de Kringloop gaan kijken voor een kast. Daar heb je van hele leuke kasten. En die kan je nog zelf heel leuk schilderen, weet je wel. Er is een hele leuke site met tips. Arme, arme, arme taco. Arme, arme, arme kinderen. Hadden ze maar nooit geneukt. Mijn analyse over de eurocrisis houdt u nog te goed... God zij met u. <laughs> Dieter Kemminger, morgen een toch tot u van Koos Posten. met zijn face-down. Het is vijf voor half elf, dames en heren. Dat het rommelt bij de voetbalclub Ajax is iedereen wel duidelijk zo langzamerhand. Met een verjaardagsfeestje wordt er geroepen dan dat Ajax maar eens van de beurs af moet. Maar kan dat eigenlijk? En hoe gaat zoiets in zijn werk? David Tomic, goedemorgen. Goedemorgen. Econoom bij... Pardon, ik word er even emotioneel van. Econoom bij de Vereniging van Effectenbezitters. <haha> Ooit zo'n rommelig beursfonds meegemaakt? Nou, ze zijn er in ieder geval in recordtijd ingeslaagd om van het kleinste, in principe, bijna kleinste beursfonds van Nederland wel uh, de meeste media aandacht te laten genereren. En uh, eigenlijk ook wel behoorlijke puinhoop uh, van weten te maken. Dus ja. eigenlijk is dat, nee, zelden zoiets meegemaakt. Goed, dan even de vraag, kan zo'n beursfonds van de beurs? Een beursfonds kan van de beurs. Ja, dat kan. Dan, uh, dan, dan zou er iemand moeten opstaan die zegt... we willen het, uh, het fonds, in dit geval Ajax, van de beurs halen... Uh, en daarvoor aan de aandeelhouders een bepaalde prijs bieden. Ja, dus dat gaat heel veel geld kosten dan waarschijnlijk? Uh, dat, dat gaat in ieder geval, uh, als je nu naar Ajax kijkt... zou dat uh, de nodige uh, miljoenen, tientallen miljoenen uh, gaan kosten. Ja. Uh, uh, dan is de vraag natuurlijk, aan de ene kant uh, is het nu wel... Zinnig voor beleggers om afstand te doen van hun aandelen Ajax. En aan de andere kant kan Ajax het wel betalen nu. Ja, op dit want, moment. want, nou. want in de, u zegt tientallen miljoenen euro's. Moet je dan denken aan, wat is het, 40, 50? Ja, daar kom je al snel op uit. Ja, Kijk, het is zo dat Ajax op dit moment uh, per aandeel op de beurs nu zo'n 7 euro uh, kost. Ja. Nou, als je aandeelhouders en beleggers wil verleiden tot het inleveren van de stukken van hun aandelen, dan zul je al snel een premie erbovenop moeten bieden. Ja. Dus dan kom je al met al al snel rond de 50 miljoen uit. Ja. Maar dan nog zitten de meeste aanhouders met een verlies, omdat veel aanhouders supporters zijn, die ook hebben gekocht op het moment van de beursintroductie. En dat was op 11 euro, terwijl we nu op zo'n 7 euro staan. Juist, met andere woorden, dat is eigenlijk gewoon voor niemand een oplossing. Tenzij er een bank bij springt, maar daar zit natuurlijk ook geen enkele bank op te, op te wachten. Op nee, dat lijkt, me niet, dat lijkt me niet. En bovendien, kijk, je kunt wel denken aan een, aan, aan een vertrek van de beurs. Maar dan is uh, we dus wel een voorwaarde dat het uh, bestuurlijk op orde is. Dat, dat, dat de club op dit moment een duidelijke uh, strategie um, uh, ontwikkelt. Uh, die zou dan nu op de leest van Cruijff uh, uh, geschoeid moeten zijn. Uh, dus het opleiden van jonge spelers. En het is ook wel uh, zinnig als dat tot successen geleid heeft. Dus met andere woorden als het de strategie geld heeft opgeleverd... en de bestuurlijke chaos ten einde is. Op, ja. op dat moment wordt het eigenlijk pas opportun om te praten over een uh, beursvertrek. Maar goed, uh, het, het heeft op dit moment nog geen geld opgeleverd. Want het aandeel staat op 7 euro, zegt u net zelf... Uh -huh. Introductiekoers was 11. Uh -huh. ja. uh, dus uh, uh, dat betekent dat al die beleggers dus geld hebben verloren, nu uh, virtueel in ieder geval. Ja, de, de, de meeste beleggers staan inderdaad op, op een verlies. En die willen dus eerst zien dat, dat de voetbalclub Ajax weer een paar jaar achter elkaar winst maakt. Ja. En uh, da, als er winst gemaakt wordt, nou, dan zal zich dat ook wel een keer gaan vertalen in de beurskoers. Ja. En als de beurskoers dan weer een, een, een stijging heeft laten zien, kijk, dat dat dan op een bepaald moment gedacht wordt. Daar ligt het handiger als Aïs van de Beurs afgaat, dat, ja. dat zouden we kunnen begrijpen, maar op dit moment zeker nog niet. Goed, aandeelhouders moeten nu uh, gaan uh, praten en hun, hun mening gaan geven. Ja. Gisteren de wereldwijd door doorgezien toevallig? Niet gezien. Ik was net uit de aandeelhoudersvergadering zelf. Dus dat ah. kwam iets te snel. Ah, u was erbij. Nou, Peter ja. R de Vries was, uh, was er als journalist bij. En mocht mm -hmm. natuurlijk niet meepraten, nee. want hij zei dat hij geen aandelen had. Mm -hmm. Hij moet één aandeel kopen om mee te kunnen praten, geloof ik. Hè? Dus hij zee... moet, wie, Iedereen moet minimaal één aandeel hebben, inderdaad, om, om binnen te kunnen komen. Ja. En om daar dus te kunnen spreken uh, en, en te kunnen stemmen over punten. Ja. ja, nou zei hij in die uitzending, want hij had de stukken goed gelezen, ook het vonnis van die rechter mm. goed gelezen. Nou zei hij. En daar en hij had zich mateloos gestoord aan Johan Kruif, want mm. die is commissaris daar. En die had de stukken niet gelezen. Mm. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat hebben wij ook meegemaakt. Dat Kruif inderdaad zei. Uh, ja, ik weet niet uh, waar het over gaat, want ik lees eigenlijk alleen maar dingen als het over voetbal gaat. Ja. En het jaarverslag van Ajax ging eigenlijk niet over voetbal, dus dan lees ik het niet. Maar hij is toch commissaris? Dat het, ja, dat is eigenlijk een, dat is een opmerking die van een commissaris uh, ongebruikelijk is en eigenlijk ook niet kan. Maar, kan, maar ja, nee, u zegt eigenlijk niet kan, maar kan een beursgenoteerde onderneming een commissaris in eigen geleden hebben die de stuk... dat is het toch een officiële toezichthoudersfunctie? Ja. Nee, dat is correct. En een toezichthouder moet altijd op de hoogte zijn van de gespreksonderwerpen... en dus ook van de stukken, ja. bijvoorbeeld het jaarverslag. Dus als een commissaris zegt... Ik heb het niet gelezen. Dat is, uh, dat, is, dat is eigenlijk ongehoord, ja. Ja, zou die weten dat hij persoonlijk aansprakelijk is... ook als het verkeerd afloopt met de club? <laughs> nou, ik heb hem gisteren ook horen zeggen... dat hij niks van de juridische kant van de zaak weet. Dus ik sluit niet uit dat hij ook hiervan niet helemaal op de hoogte is, ja. is gebracht. Ja. Wat is wat jullie vereniging voor effectenbezitters uh, nu betreft de les? Namelijk voetbalclubs maar gewoon niet meer naar de beurs brengen? Nee, de les is de, net als bij ieder, eigenlijk, ieder, ieder beursbedrijf... of iedere ieder onderneming... Die op de langere termijn een, een, een, een, een, goed, een goed track record wil laten zien, dus goed, goede cijfertjes wil kunnen presenteren, of mooie omzet, mooie winst, is dat er een duidelijk beleid moet zijn. En bij Ajax is het probleem altijd geweest dat er trainers kwamen ja. die vervolgens hun eigen spelers konden meenemen, hun eigen staf konden samenstellen. Ja. Met andere woorden er zijn heel hoge slagers betaald, transfersommen betaald. Ja. En als die spelers vervolgens niet vo uh, voldoende opleveren op ja. het veld en niet voldoende presteren, dan moet Ajax al snel verliezen slikken. Ja. En dat is de oorzaak geweest voor de verliezen van de afgelopen jaren. En dat is dus ook de les? En dat is inderdaad de les dat ze daarvan ja. af moeten stappen. En in als je daarvan uitgaat, dan is het, het plan Kruijf zo gek nog niet. Dan nee. wordt de jeugd weer op nummer één. Ja. En proberen eigen spelers op te leiden ja. die naar de A-team kunnen doorstromen. Ja. In Nederland goed, goed kunnen spelen, in de Champions League bijvoorbeeld. Ja. En dan vervolgens met, met, met een winst verkopen. Dat levert het meeste geld op op langere termijn. Meneer Tomits, we zijn door de tijd heen. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Half elf geweest. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kairo.nl. Snel door. Nu naar Prem Rada Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. Uh, Goedemorgen, Sven. Ik heb Ruey Verveer bijna voor Ajax, voor Feyenoord, voor Utrecht, voor Den Haag. Ajax. Ja, ja. nou dat wordt dus een minder leuk gesprek, want ik ben van Feyenoord. <laughs> Luisteraars, hij is mijn gast Ruey Verveer. Uh, hij is net jarig geweest, hij is 39 jaar geworden en ik ben dit jaar 49 geworden. Hij is 10 jaar jonger dan ik, maar hij is 10 keer rijker, 10 keer Pracht. succesvoller. Nou, ik ben wel 10 keer mooier. <laughs> uh, uh, we gaan daarover met hem praten, over het leven, over de overgang van Suriname naar Nederland. En dit jaar, uh, Sven, heeft hij de... Uh, slavernijdocumentaire gemaakt. Wat toch wel indrukwekkend was voor het eerst dat we op de Nederlandse televisie iets zagen over deze duistere zijde van ons ge ons onze geschiedenis. Daar gaan we allemaal over praten. Het wordt dus een lach, een traan en misschien ga ik leren hoe ik heel veel geld kan verdienen. Maar dat doen we het eerst nadat we Jan van der Putten hebben gehoord met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. We gaan allemaal iets merken van de verslechterende economie. Minister Verhagen zegt dat in een reactie op het nieuwste bericht van het CPB... dat Nederland in een recessie zit. Volgens Verhagen is met deze vooruitzichten... de noodzaak van versterking van de economie groter dan ooit. We zullen moeten kijken naar maatregelen en hervormingen... die niet alleen besparingen voor de schatkist opleveren... maar die ook perspectief bieden om beter uit deze zware tijd te komen. Volgens het CPB is de economie in het derde kwartaal met 0,3 gekrompen. En ook de komende kwartalen verwacht het cpb krimp. Pas in de tweede helft van volgend jaar krabbelt de economie weer op. Dan ander nieuws, de Russische premier Poetin gaat donderdag op televisie in gesprek met burgers over het verloop van de parlementsverkiezingen. Veel Russen zeggen dat er op grote schaal bij die verkiezingen is gefraudeerd. Minister Kamp wil dat er meer Nederlanders aan het werk gaan. Ze moeten desnoods verhuizen en met minder loon genoegen nemen, heeft Kamp gezegd. En het verschil in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden wordt groter, zegt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Een kwart van de ziektes komt door ongezond gedrag. En volgens de Raad ontbreekt het aan een preventief gezondheidsbeleid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB-verkeersinformatie. De meeste files van de ochtendspit zijn nu wel opgelost. Het gaat nog wat moeizamer op de A12. Arnhem richting Utrecht, bij Veenendaal 2 kilometer. Verderop tussen Maarsbergen en Maarn 2. En de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer. Dat kwam door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dit is Radio 1... NTR. Remtime. Remradication. It's Remtime. Ruwe verveer. Hij kwam, zag en overwon niet meer weg te denken uit het Nederlandse cultuurlandschap. Vandaag praat ik met hem over zijn leven, werk, vriendschap en het jaar 2011. Heeft u vragen naar Rui Verveert? Op- en aanmerkingen? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Dag Rui, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ja? Ja, uitstekend. Leg uit waarom. Um, het, ik voel me goed, ik uh, ben gezond. Um, uh, mijn vrouw en mijn kinderen zijn gezond. Um, um, dat is vooral belangrijk... Ik dacht dat je zou zeggen, ik heb zondag twee keer in een uitverkocht carré gestaan. Ik sta gisteren, vandaag en morgen in een uitverkocht Luxor. Ik sta donderdag en vrijdag hier vlakbij de Meervaart in Amsterdam met twee keer uitverkocht. En op de zwarte markt gaan die kaarten voor vier keer de normale prijs. Dat is uh, ook waar. Alleen als ik me vraag hoe gaat het, en ik zeg goed, dan gaat het bij mij in eerste instantie over gezondheid, vriendschap, familie. Uh, en en dat, dat, vind ik, dat vind ik belangrijker. Ja, en als ik je zou vragen, hoe was het jaar 2011 in persoonlijke zin? Dan, uh, dan mag ik praten over een zeer goed jaar. Hoe oud is je oudste zoon? 12. Oké, okay, ja, mijn jongste jong sinds 19, dus ja, jij loopt een beetje achter. Je bent ja, ja. ook tien jaar jonger dan ik. En je bent veel later, wanneer ben je naar Nederland gekomen? Op, op, uh, ja, ik had hier al gestudeerd. Ja. En toen ben ik teruggegaan naar Suriname. Ja. En ik ben nu vanaf 99 hier. Dus toen was ik 27. Oké, ik ben hier gekomen toen ik uh, 21 was. Ik drink nog steeds geen koffie. Ik drink thee. Jij bent binnengekomen. Jij drinkt zwarte koffie. Wat voor koffie is dit? Expresso of zoiets? Uh, uh, ja, ja, een soort Nespresso. Met één klontje suiker en één melk. Dat is echt... Heb jij in Suriname koffie leren drinken? Nee, ja, je dronk dus ook net ja, als ik ik dronk wel eens koffie en zo naam, maar echt zoals ik het nu drink als in Nederland. Ja, maar je, je bent dus opgegroeid met thee. Ja. Je bent dus een vieze vuile verrader dat je thee <laughs> hebt verraden voor koffie. Thee met melk, hè? Ja, Komt thee met melk, met melk en suiker. Ja, ja precies. Sterke thee. Maar, en, en sinds wanneer koffie? Eigenlijk vanaf ik hier kwam wonen inderdaad. 98? Ja, zoiets. 99. Ja, maar hoe, hoe gaat dat dan? Hoe gaat de verandering van thee naar koffie? Uh, eigenlijk heel, heel langzaam. Je begint, uh, zocht, je begint met werken hier ochtends vroeg uh -huh. en dan is het koud. Ja. En ergens is het een psychologisch ding dat die koffie je dan warm houdt. Zo is het begonnen. Maar ik, ik, ik doe dan warme chocolademelk. Nee, maar daar heb ik nooit van gehouden. Ook niet in Suriname, chocolademelk. Nee, ik ook niet. Maar ja. toen ik hier kwam, ik, want ik vond koffie vies en smerig. Okay, ik Mo moest je niet wennen in het begin, want koffie heeft echt een hele andere vervelende thee is zacht. Ja, klopt. De thee is net een zwarte, lu. Lekker zacht. En koffie is zo hard. Misschien probeer ik op die manier iets harder. Ik ben veel te lief, daarom te zacht. Dus ik probeer bij die koffie wat hardheid in mij te krijgen. Waar, waar, waar ben je nog meer in veranderd? Dat je zegt van, dat je die transformatie ziet naar Nederlander? Oeh. Um... Dat is een moeilijke vraag. Want ik, ik weet niet... Mensen vragen ook wel eens... Voel je je meer Nederlander of Surinamer? Maar ik weet niet hoe een Nederlander ff, zich voelt. Dus ik kan niet zeggen of hoe ik... Ik voel me gewoon roué, verveer. Ja, nee, maar kijk. Ik kijk naar die koffie. Uh -huh. ik, ik vind dat ik Nederlander ben. Want ik heb een Nederlands paspoort. En een Nederlandse nationaliteit. Ja, daar dat, dat ben ik ook Nederlander. Ja, en, en, en ik vind dat ik normzettend ben. Dus ja. uh, hè, vroeger kon je nergens thee vinden. Nu zie je steeds meer thee. Dus ik denk <laughs> dat thee ooit de koffie zal verdringen. Trouwens, koffie is gewoon ook een buitenlands importproduct. Komt ja, ja. uit Zuid-Amerika. Ja. Ja, dit is niet eens oorspronkelijk Nederlands. Nee, precies, maar het wordt wel heel veel gedronken. Ja. <laughs> ja, nee, maar goed, dus ik, ik zit te kijken, want het, het, het valt me op. Een heleboel mensen, want dan praat ik van tevoren, Barbara, mijn eindredacteur, die weet wie je bent, maar weet eigenlijk niets van je. Dat is heel grappig. Dus heel veel mensen weten wie je bent, maar ze weten eigenlijk heel weinig van je. Eh... Uh, dat. Oh, Oké, okay, terwijl ik in mijn shows altijd heel persoonlijk ben. Ja, maar geloof, men gelooft het kennelijk niet. Men denkt dat het niet waar is. Nee, nu steeds meer. Nu, nu, nu merken ze dat. Ik heb het over mijn kinderen altijd in mijn shows. En dan zien ze me op straat met mijn kinderen. Ja. En dan zeggen ze: Het is dus echt waar. Ja, ik, ja ik, ik, ik, ik vertel over mijn leven in mijn shows. Ja, maar wa, wa, wa, wa, wat ik zit te kijken die transformatie uh, uh, met koffie drinken. En, want je bent een groot succes. Ik ga te vragen: Dag Mark. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp ik van had... Barbara dat je heel vaak naar Ruwees' shows bent geweest. Nee, nee, nee, dat valt wel mee. Ik heb één keer een hele show gezien en een paar keer uh, stukjes. En ook uh, bij Paul en Witteman. Of toen hij uh, ergens in, in het buitenland was. Waar hij heel erg uh, de hele geprezen is. En waar hij, moest hij zelf ook heel erg om lachen. Ik heb eigenlijk één vraagje aan uh, Ruwees. Nee, maar voordat je die vraag aan Ruwees dat ik wat aan je vragen. Ja. Ben je blank of zwart? Uh, ik ben blank. Oké, okay, kan je me uitleggen wat het leuke van Ruwe Verveer is voor een blanke in Nederland getogen en geboren jongen? Uh, ik moest heel erg lachen om hoe uh, die uh, over kinderen te praat ten aanzien van opvoeding. Ik werd half uur in een duik gelegd, want ik was het zo verschrikkelijk met hem heen zoveel zo grenzen stellen en dergelijke. Hoe oud ben jij? Ik ben uh, 44. Heb je ook kinderen? Nee. Oké, okay, maar je bent 44, en wat herken je dan? Want kijk, hij is, hij is uh, uh, nu 39, hij is ja. geboren en getogen in Suriname, korte tijd hier. Wat, wat, wat is dan dat, dat gemeenschappelijke dat je zo in hem herkent? Nou, uh, meer zo van uh, dat, dat hij gewoon eens een keer zijn vinger op de zere plek legt als het over kinderen gaat. En, en Roeë, dat is universeel, kinderen? Dat is universeel. En dat probeer ik tegenwoordig in mijn, uh, in mijn, in mijn shows. Zijn veel meer universeel dan alleen uh, Surinamer zijn. Oh. Of, ik ben gewoon Roeë die dingen ziet. Als vader, als, als, als burger van Nederland. Of als buurman. Of waar dan ja. ook niet meer Roeë, de Surinamer. Die iets ziet. Oké. Okay. Toch zal er altijd in mijn shows vanuit een Surinamse ding bekeken worden. Mark, je had de vraag. Ga je gang. En dankjewel dat je uh, eerlijk antwoord wilde geven. Ja, en ik, ik moet ook even zeggen. Het blank of zwart, dat uh, interesseert me überhaupt niet wat dat betreft. Behalve dat het misschien uh, uh, soms lastig is of soms juist een verrijking is. Maakt niet uit. Zo'n kleurtje interesseert me verder niet. Ik had alleen een vraag aan uh, uh, Roué. Waarom die. Uh, Vaak zo ontzettend schreeuwt Dat vind ik heel jammer, want dat gaat eigenlijk een boodschap voor mij. Schreeuw ik? Luister <tie> ja, wat er is gebeurd. Ja, ongelooflijk. Uh, de laatste show die je hebt gezien van mij... Uh, toen had ik, ben ik erachter gekomen dat ik dus uh, uh, dat mijn stembanden al jaren niet goed waren. En toen heb ik afgelopen okay. maart een stemoperatie gehad. Ik heb vier weken niet mogen praten. Uh, dat was er niet goed aan je stem dan? Die, nou, ik heb een foto gezien van hoe ze eruit zagen. En toen liet die man me zien hoe ze eruit horen te zien. <laughs> ja. En ik wist niet eens dat... Van mij leken niet eens meer op stembanden. En toen zijn ze geopereerd. En nu, lijkt, nu heb ik gewoon weer goede stembanden. Maar dus dan moet je stem... anders leren praten. Juist. Dus waarschijnlijk heb ik jaren... Maar wat deed je? Sprak je te veel op je keel? Uh, nee, de stembanden waren gewoon niet goed. Dus ik, okay. om, om, om geluid te produceren moest ik veel meer... Um, um, forceren. forceren. En als ik nu inderdaad die oude shows terugkijk op dvd... Dan moet ik zeggen dat ik denk, ja, ik was behoorlijk met mijn stem uh, om mezelf hoorbaar te maken. En oh, dat nee, is nu uh, sinds ja. maart anders. De, en praat, praat je dan ook bewust anders, Rui? Uh, Nee, ik hoef minder moeite te doen om geluid te produceren. Maar dat weet ik nu. Maar, heb, was je voor dat, mij maar normaal. heb je dat ook geleerd? Nee, door die operatie uh, ging het gewoon vanzelf. Oké. Okay. Goh, wat een goede vraag, Mark. Dank je wel. Jan, Jan stuurt een tweet. Hé, hey, prim, thee is koffie voor watjes. Ik ben ook een watje. Uh, we gaan meteen naar Frank. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen. naar Frank. Goedemorgen. Nou, Nou, ik had ook een opmerking, gewoon even een algemene opmerking. Ik heb, ik heb meneer Rue, die heb ik een keer gezien bij Pauw en Witteman. En dan werd gesproken over de opvoeding van de kinderen en hoe wij in de algemene over autoriteit zijn kinderen opbehoorend u tegen hem te zeggen en, en nou dat vond ik fantastisch want ja ik denk in dezelfde lijn een beetje streng maar toch rechtvaardig en wat mij opvalt is dat als een blanke dat zegt dan wordt dat gezien als hij zo praat. Als een PVV'er, maar als meneer Uwee dat zegt, dan klinkt dat heel plausibel, snap je? Kijk, voor mij, ik zie meneer Uwe als een mens, ik kijk nooit naar kleuren. Dus, en ik vind dat heel normaal als hij zegt. Maar het zijn juist vaak linkse mensen die zeggen dat ze geen, dat ze geen verschil zien, die accentueren altijd het verschil tussen zwart en wit. Dat vind ik zo vreemd. Uh, uh, Frank, ik moet twee netten echt ben... Jij jij praat ook altijd over zwart en wit. Ja, wens. ik, dus ik wou je, je namelijk net zeggen dat ik een van die mensen ben. Dat dat altijd doe, omdat ik ermee koketeer. En dat is het, denk ik. Het, eerst, de, eerst de vraag van jou aan uh, Roewee. Roewee, jij, jij benadrukt dat verschil nooit? Niet zozeer. Terwijl in mijn stand-up, in mijn stand-up wel. Ja. In, mijn, in mijn shows, als, als ik het over zwart en wit heb, is het niet is het, is het altijd om iets te willen zeggen. En ja. dan niet, ik ga niet bewust op zoek naar die verschillen van een ook. Je bent niet een provocateur zoals ik. Nee. Dat ik en Frank, weet je waarom ik het doe? Ik vind het ontzettend leuk om te provoceren. En ik denk, als je toch, als je toch verschil wil maken... dat je mij autochtoon gaat noemen of allochtoon... en dat als ik volgens de definitie al autochtoon ben... maar allochtoon blijft noemen... en als je toch ziet dat subtiel dingen... dan ga ik het juist ermee koketeren, want ik provoceer. Ja. En dan ga ik je verschrikkelijk dat... provoceren. Iedere keer zwart en wit en zwart en wit. Totdat we een keer ophouden met dat gezeik. Ja, maar dat begrijp ik wel. Maar je doet het te vaak. Je ja. accentueert het... Je Elke male, als je zit bij de wereld draait door en bij dan, dan zit je altijd je we zijn allemaal mensen onder elkaar. En af en toe komen die verschillen te horen in kleur en cultuur. Maar het moet niet te vaak benadrukken. Lieve Frank, ik ben het helemaal met je eens. Het moment dat wij een zwarte als minister-president kunnen hebben... of een zwarte als koningin of schoondochter zonder dat iemand zeikt... en het moment dat er het ministerie kan zijn, het kabinet met alleen zwarte en niemand zeikt... dan ben ik het met je eens. Totdat die tijd niet gebeurt, moet ik het wel blijven benadrukken. Hé, als ik het niet zeg Frank, Ruvé gaat het niet zeggen, toch? nee. Nee. Ja, die, hadden, die hadden wij al lang kunnen hebben. Ik ben even oud als jij, Prem. In 1968 had ik al les van de Surinaamse onderwijzer. Maar... Dat was de leukste onderwijzer die wij op school hadden. Okay. Toen werd er helemaal niet over gesproken over de verschillen. Dat was gewoon een goede onderwijzer. Okay. Maar het is net of het de laatste tijd veel erger wordt weer. Oké, okay, dank. Hartstikke bedankt door Frank. Het is heel grappig, Ruwe. Ik krijg koffiedrink is de ultieme volking van inburgering, Prem. Moet je het land nu uit. <laughs> uh, waarom leg je zelfs zo de nadruk op de afkomst van Rouwe vraagt Lisbeth... terwijl dat voor hem en voor kennelijk zijn... Publiek helemaal geen rol speelt. Maar het maakt uit waar hij vandaan komt en wat zijn kleurtje is. Je discrimineert hier feitelijk, ik snap er niets van. Um, Roué, je hebt dit jaar de serie De Slavernij nee gepresenteerd. Ik heb hier in de bus discussies over gehad, ik heb een debat mogen presenteren van de NTR. Eerst, hoe was het voor jou persoonlijk om die serie te maken? Het was een, uh, het was een leuke ervaring. Ik had nog nooit op die manier uh, uh, tv gemaakt. Um, en het onderwerp was interessant. Ik had, ik, ik had altijd een grote mond uh, dat, uh, dat Nederland te weinig uh, aandacht eraan besteedde. Dus toen de vraag kwam, wil je eraan meewerken, voelde ik bijna als een, een, een, een plicht. Ja. Ja, toch? Als, als ik zo vaak heb geroepen, jullie doen niks, ja. en er komt dan, wil je eraan meewerken, ja. dan moest ik wel. wat is het confronterend voor jou als mens? Want ik heb een paar stukjes gezien waar ik meen, ik ken je een beetje, mm -hmm. te zien in jouw ogen toch een bepaalde schok... Ja, tuurlijk. Omdat ik ben in Suriname opgegroeid, ik ben daar op school geweest... en daar krijg je de geschiedenis van de slavernij uitgebreid uh, uh, op school. Ja. Dus met die voorkennis ga je dat ding doen. Alleen nu ben je op die plek en je, je hoort nog meer dingen die je nooit had gehoord. Hm. Um, en je bent op die plek waar die mensen hebben gelopen, waar ze hebben geleerd. Hm. Dat is toch iets anders dan vanuit Suriname, uit de schoolboeken uh, iets leren. Ja. Er was ook veel kritiek vanuit Afro-Nederlandse hoek... en Afro-Surinaamse hoek uh -huh. op de serie. Heeft dat je geraakt? Nee. Ik heb, um, ik heb vanaf... Ik heb, ik heb uh, met de NTR een afspraak gemaakt... en met mezelf en met mijn management en met iedereen. Vanaf dat de eerste aflevering op tv komt... wil ik niks meer horen. Geen discussie ga ik aan. Ik wil geen vragen. Ik wil niks. En dat hebben ze heel goed Waarom bij me Waarom zei dat niet? Omdat ik... Uh, vond dat ik maar de presentator was. Als er mensen zijn die het oneens waren met het programma... of met, of met de... Ja, Goedemorgen, je mag de bus binnenkomen als u vragen heeft. Aan mijn... ja. Ja. Roy Verveer, gaat vooral daar iemand... Met de historici. Of als iemand ja. het oneens was met de historici in het programma... Ja. dan moet je vooral bij die mensen zijn... en gaan ja. vragen waarom ze dat zeggen. Ja. Maar ik zag niet waarom mensen met mijn discussie willen gaan... over het programma. Ja. Als ze het wilde hebben over hoe het was om je roots weer te vinden. En daar heb ik wel mee met mensen over gesproken. Hmm. Maar puur over de slavernij en de feiten. Hmm. Ik zou niet weten wat ik zou moeten toevoegen. Ik ben geen historicus. Het nee. enige wat ik heb gedaan in het programma is... Oh, meneer, u weet veel over de boten. Ja. Vertel me, hoe ging het? Ja. Als, je het niet met, als je het niet eens bent met het verhaal van die man... Ja. Dan moet je bij die man zijn. Nou, nu vond ik het grappige bij die serie... dat er vanuit Afro-Surinaamse hoek was er dus kritiek op. Maar ook vanuit blanke hoek was er kritiek op. Dus dat zie je gewoon iets simpels als de geschiedenis. Wat voor controversies het losmaakt. Ja, maar ik heb dat eigenlijk stiekem, uh, Prim... is dat allemaal echt allemaal voorbij gaan. En ik weet niet hoe, maar ze hebben het goed bij me weggehouden. Ik wist niks van een discussie, uh -huh. een debat. Um, nee, ik, het enige wat ik tegenkwam, mensen op straat... Die sta ik wel te woord. Ja. En ik heb eigenlijk alleen maar gehoord van mensen dat ze dat goed vonden. En in mijn publiek, als ik nu erover praat. Want ik heb in mijn show heb ik wel uh, uh, een stuk erover. En, en niemand die dus zegt van ik vond het niet goed. Maar ik snap dat er er waren. En die moeten er zijn. Ik wil... De, wat, ik, wat ik dus heel grappig vind. Als ik kijk naar 2011. Is dat eigenlijk een heel succesvol jaar voor jou? Ja, ja ik, ik, ik, ik mag ook niet klaar. Ik geniet ervan. Hè, omdat ik ook geloof dat het ergens vandaan komt. En uh, je weet niet hoe lang het duurt. Um, dus geniet ik van elk moment. En in datzelfde jaar en in hetzelfde uh, uh, uh, ding moet ik even mijn uh, grote vriend Wijlen Wesje erbij halen. Ja. Die we dit jaar ook zijn kwijtgeraakt Dat is een, een cabaretier in Suriname die overleden is toen hij uh, uh, op weg in een verkeersongeluk en uh, hij is hoe oud hoe, hoe, hoe, hoe zo Hij is 39 geworden, Ongeveer. En je kende hem nog van je eerste Nee, maar ook nu, zeker nu. Hij kwam naar Nederland optreden en dan uh. ging ik naar hem kijken naar het vaak over cabaret, want hij wilde veel meer leren en of ik uh. iets kon zeggen over zijn shows. In hetzelfde, daar heb ik dus hij is in maart overleden en dat. Is, dit is voor mij een succesvol jaar, maar het laat mij ook zien van het kan ook elk moment afgelopen zijn. Je weet niet ja. wanneer het stopt. Dus geniet van elk moment en dat doe ik. Maar je gunde wedstrijd, want ik heb een, uh, dat heeft uh, de Momo of Hans hebben dat uitgezocht. Kan het stukje van uh, Najib Bey Matthijs. Luister maar even mee. <lacht> Roe even veer. Roe even veer. Dat, is toch, dat is toch een mooi verhaal. Dat is een, jongen, een Surinaamse Komiek, ja. die up-and-coming is, up is, die heb jij eigenlijk onder je. Ik wist dat niet, die heb je een beetje onder je vleugels meegenomen vanuit wow. Suriname, toch? Onder mijn vleugels. <laughs> <laughs> heb ik ingeslikt. <laughs> dat was een bolletje uit. Uh, nee, um... okay, wat, wat, wat me dus opvalt, uh, Najib Amali, die, die, die, die, dat die eer ook, die zeg je van die, die gunt jou weer. Net zo, het is toch, kwestie je concurrent. Hoe zit het nou in die comedywereld, dat je eigenlijk je eigen concurrent aan het opleiden bent omdat in de comedywereld, ik weet niet hoe anderen het zien... maar zoals ik erin zit, ik zie geen concurrentie. Ik zie, um, ik zie, ik, ik zie mezelf en, en mijn collega's. Ik noem ze ook collega's, dus er is geen concurrentie. Want als ik hier sta uitverkocht in Meervaart... en op hetzelfde moment staat iemand in Rotterdam uitverkocht... ik zie geen concurrentie, snap je? Nee. Maar... Um, en met de een kun je het beter vinden dan met de ander. En Wesje was gewoon omdat, ook omdat ik dat ding met Suriname heb. En, en Wesje, ik vond Wesje echt een, een zeer groot talent. Ja. En um, dat, dat, dan ga je ermee samenwerken. Als hij je vraagt, van, hey, kun je er maar kijken om hey, wat, wat kan beter of wat dan ook. Dan ga ik dat doen. Hoe lukt het jou om, en, want je, gaat, je hebt nu een Caribbean combo. Dat treden jullie op. En dan ga je naar Suriname. Ja. En dan doe je daar... Weer uitverkochte shows. Ja. Hoeveelste jaar op rij? Dit is het vijfde jaar op rij. Ja. In december. December. Dan ga je naar Suriname. Maar is het Surinaams publiek niet anders dan het Nederlands publiek? Uh, ja, maar jij moet dan weten wat je daar wel en niet vertelt. Je moet daar niet mensen gaan moe maken met de politiek van hier bijvoorbeeld. Ja. Daar moet je gewoon de dingen vertellen die je daar opvallen. De dingen die daar spelen. En omdat ik daar regelmatig ben en ik heb veel contact met Suriname... Ja. weet ik ongeveer wat er speelt. En je kan daar af en toe Surinaamse zinnen gebruiken, stukjes in het Surinaams, dat maakt het een stuk uh, losser. Voor mij is dat ook iets waar ik even één keer per jaar uh, helemaal los, los kan gaan. Kan gaan ja. ja. En, dan, en met veel zon aan tongen, maar, maar, maar merk je trouwens, leeft jouw moeder nog? Ja, ja. ja, mijn moeder leeft en dat is de reden waarom ik minimaal één keer per jaar naar ja. Suriname dan ga ik mama zien. Ja. Dus jij combineert werk met mama zien. Ja, ook. Ja, ja. En, en, en, en ben je dan ook zo oud als jouw moeder? Mijn moeder is 70. Ja, mijn moeder is, uh, wordt 81. En het, heb je dan ook dat je dan nog steeds heerlijk vindt om in de school te liggen? Ja, ja, ja. Mijn vader is overleden vijf, zes, nu zes jaar geleden. Ja. En uh, sindsdien, als ik daar ben, uh, slaap ik naast mijn moeder. Ja. Op zijn plek. Ja, en, en, en, en, en, en, en heb je dan ook dat je het leuk vindt om je moeder te irriteren? Uh, nou, irriteren niet, maar ik, ik, uh, we, hebben, we zitten op het balkon dan. Ja. En dan uh, zegt ze dingen. En dan, nu durf ik er tegenin te gaan. Weet je? Nu, ja. nu durf je te zeggen, maar kom op. Dat is niet zo. Dat deed je vroeger niet. Nee. Dus nu kun je op een bepaald niveau... Uh... Nou, wat het leuke is, ik, vind, ik ga dan naar mijn moeder. Maar dan vind ik het altijd leuk om haar één dag erg boos te maken. Dan, dan, dan, dan, dan provoceer ik. En dan hapt ze altijd. Oh, okay, ze hapt al jarenlang op diezelfde <laughs> dingen. Ze, is niet, ze denkt dan niet van jou, provoceer niet. Maar dat vind ik nog... Want als je moeder niet boos hebt gezien, vind ik mijn vakantie niet compleet. Nee, maar misschien heb ik er te vaak boos gezien. <laughs> en denk ik, laten we deze jaren om, uh... Maar dus dat we zeggen, ieder jaar in december. En wie is dat, wie is dat, want in Suriname barsten dan van Nederlandse toeristen. Wie is dan je publiek? Uh, ik denk 50-50. Er zijn veel uh, Nederlandse toeristen, en dan vooral Surinaamse Nederlanders, ja. uh, die dan kaarten kopen. Maar het loka lokale Suriname, zeg maar, ja. die, die, die komen ook veel. Oké, okay. ja, ik kreeg hier een vraag of jij nog veel meer op televisie wil doen. Ik heb, wat ik grappig vond, want ik heb hier een overzicht van wat je op tv deed. Oh. Trouwens, je doet dit jaar mee aan het Groot Dicté de Nederlandse Taal. Wordt morgen uitgezonden. Ja, wordt morgen uitgezonden, ja. Ja, en? En? Heb je gewonnen? Uh, ik mag niet zeggen wie heeft gewonnen, maar ik. Nee, nee, nee. heb jij gewonnen? <laughs> <laughs> iedere keer, iedere een persoonlijk keer. record heb ik verbroken. Namens... Maar, maar, maar waarom durf je dat? <laughs> ik chaneer ik, ik me, ze hebben me een paar keer gevraagd. Maar dan wil ik mezelf eerst opsluiten en dan echter op. En ik heb nooit tijd, dus ik ga niet. Ik vind het verschrikkelijk om te laten zien hoeveel foto ik maak. Maar je hoeft het ook niet te laten zien. Nee, je hoeft het niet te laten zien. De eerste drie worden bekendgemaakt, de top drie. Ja. En de rest niet. Maar, maar dacht je niet... Roy, ey, weet je daar gaan mensen zien hoe slecht mijn Nederlands is. Ze kunnen het niet zien. Ja, de mensen die het... Uh, maar ja, die, ja die, die, die interesseert het niet echt. Maar goed, kijk. Mijn moeder heeft uh, 40 jaar in onderwijs gezeten... als uh, uh, hoofdlerares uh, Nederlands. <lacht> dus ik ben opgegroeid in een huis... met een moeder die sprak in spreekwoorden. Ja. <lacht> mijn moeder sprak in spreekwoorden. En als ik thuis kwam met spellingsfouten... dan was het een schande voor haar. Ja. Dus ik kan redelijk goed spellen. Alleen... De laatste keer dat mijn moeder dus iets over mijn spelling heeft gezegd... is lang geleden. Dus ineens zit ik daar. En um, dan kreeg je gekke dingen. Dat je denkt, hoe zat dit ook alweer? De, de, de moeilijkste woorden had ik goed. Echt waar, de moeilijkste woorden had ik goed. En als je ziet, de fouten die ik heb gemaakt... het zat hem in de meest kleine dingen. Dat je denkt, hoe kun je dat fout schrijven? Ja, nou, en dat, dat vind ik moedig van je. Ik zou dat niet durven italeren. Je hoeft het niet te italeren namelijk. Oké, okay, dat is wel waar. Um, je, je, je kijkt naar je tv-programma's. Je bent begonnen met in 2004 met tevreden op 10. Dat zie je Tiki veel grappig. Maar ik merkte ook in de slavernij dat je ook andere dingen kan. Ga je nu, want dat is de vraag van een van de luisteraars. Ga je meer doen op televisie en ga je nu andere dingen doen op tv? Um, ik heb ik een heb andere kant. Mensen, mensen vergeten soms hoe, hoe serieus ik ook kan zijn. Want ik, ja. ik, ik kan ook iets gewoon uh, serieus benaderen en erover praten. Zonder dat er een grap wordt gemaakt. Dat kan ik ook. En uh, ik merk wel dat ik me prettig voel... bij uh, bepaalde programma's. Mm -hmm. um, Zoals? Kijk, ik, ik, ik denk dat ik... Kijk... Succes worden is weten wat je niet kan. Ja. Dan pas ga je succesvol worden. Ja. Wanneer je weet wat je niet kan. Ja. Um, ik ben de persoon... die niet zijn eigen programma moet hebben. Het moet niet de show zijn. Het moet iemand anders show zijn. En dan moet ik... Aan tafel zitten ernaast. Tafelleer, zeg maar. Precies, die moet een sidekick zijn. Ja. En dan kan ik er serieus op ingaan. En waar nodig. Kan ik ook die, die heb, je nog, maken. heb je nog meer boodschappen in je show? Want je zegt succes worden is weten wat je niet kan. Zit jouw show zo vol met boodschappen? Uh, het zit niet vol met boodschappen. Maar ik ben wel altijd de persoon die. Want deze. Heb ik, heb ik uh, zelf niet eens bedacht. Maar ik heb het bedeneerd. En, en um, dat is. is um, het zijn een paar dingen die ik zomaar. Knaliseer namelijk. Ja, ik ook. Maar het verschil is, ik durf nooit te zeggen... Wat ik van je bewonder is... Ook bij de opvoeding van kinderen. Ik heb daar ook heel erg ideeën over. Maar ik denk, ja, ik ben ook maar een idioot eh, die wat aanrommelt. Waarom zou mijn manier de betere zijn? En de manier hoe jij het presenteert... Met een bepaalde openheid en kwetsbaarheid... Maakt dat een heleboel mensen... Daarna, een beetje, zeg maar, dat leraarachtige van ja. je moeder. Ja. Lijkt wel. Terwijl ik probeer om niemand iets te zeggen. Omdat als iemand mij iets wil opleggen... Ik al heel... Para en recalcitrant wordt. Kijk, ik zeg altijd: mijn show, in mijn show vertel ik je hoe ik het doe. Ik zeg ja. niet dat jij het moet doen. Nee. <laughs> ik zeg in mijn show altijd: zo doe ik het. En doe ermee wat jij zelf wil. Dus ik, ik, ik leg niemand iets. Hè? Ik zeg alleen: zo doe ik het. En hoe ik vind dat het gaat als het zo doorgaat. Dat is o, het enige wat ik zeg. Op de dag dat je 39 jaar en 1 maand wordt, 17 december, zaterdag, draait je voorstelling mans genoeg op de Nederland 3 bij de Vara. <laughs> Is dat iedere keer als jouw show op televisie verschijnt... en je kijkt en je ziet dat er meer dan een miljoen mensen hebben gekeken? Maar dat is nog niet gebeurd namelijk, meer dan een miljoen. Uh, mijn hoogste was, uh, was 500.000. Ja, dus dan moeten we iedere zaterdag 17 december kijken. Maar dus maar, naar... maar, mijn shows zijn wel altijd um, um, voor dat tijdstip... Ja. En, en binnen het cabaret een van de hogere kijkcijfers. Want ja. ik zit op Nederland 3. Ja. Uh, wil je een miljoen halen, moet je op Nederland 1, de om Jeep half 9. Ja. Maar die zit op Nederland 1. En daar ja. is een bepaalde selectie die ze op Nederland ja. 1 uitzenden. En die heb ik nog niet gehaald. Als je dan nou zou denken, ranking in de cabaret, dan staat de Jeep op 1, Jan Jaap. Welke plek sta je nu ongeveer? Vorig jaar heeft Else 4 uh, 250 kabaretjes bekeken. Ja. En ik was op 24 van 250. Oké, okay, dus de only way is up. Ja, nu zijn we een jaar verder, ik weet het niet. Maar je weet je, Prim, mensen vragen dit vaak. Uh, waar zie je jezelf? Ik wil niet de beste cabaretier van Nederland worden. Ik wil de cabaretier, beste cabaretier worden die ik kan worden. En als dat de beste van Nederland is, is leuk. Als het nummer 65 is, is ook leuk. Als ik maar een heb gehaald op een dag. Ik heb nog 30 seconden. ik wil zeggen dat mijn schoonzoon Dex Elmond ach, en zijn broer Diop een grote fan van je zijn. Die zijn echt helemaal leep van je. Ik vond het een eer dat je in mijn bus wilde zijn. Ik, wens, ik hoop dat 2012 net zo mooi wordt als 2011. Ik denk alle deelnemers en de luisteraars en met name de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. We draaien Bob Marley, tot morgen. Namaste, dag. Hoi. Het radio 1, jaaroverzicht. Die jong, die jong! Doe me! Maandag, tweede kerstdag van 9 tot 5. Een grote chaos op Pukkelpop. Eén van de grote tenten is net ingezakt door de felle regen. De belangrijkste nieuws gebeurt van het afgelopen jaar. De tweede kerstdag van ochtends 9 tot middags 5. De Verenigde Staten, de triple-E-status ontnomen. Het geluid van 2011. Er is een Amsterdammer doodgegaan. gegaan. Goeie! Ik zit hier op de Bahama's. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Ze hebben mijn jacht gejakt. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zuid-Limburg. Je zal hem maar wonen.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 Dit is Radio 1.